Ja, ook vandaag, sharp om tien over half acht. Iemand even lekker in de zijk nemen. De van Phonepak. En dat winterse weer is natuurlijk hartstikke leuk met sneeuwbuien. Lekker naar buiten sneeuwballen gooien. Maar wist je dat die sneeuwpret levensgevaarlijk kan zijn? Voor kleine knaagdieren zoals cavia's. Dat gooi je vandaag in de Phonefuck. Morgen, jumpers. Ja, Ellen, goedemorgen. Met Guiters van Hallo. Zeg, uh, vraag je. Uh, u verkoopt cavia's, toch? Ja, uh, yeah. yeah, dan ben ik bij de goede. Okay. Zeg ik, ik kreeg afgelopen weekend, sneeuwweekend, kreeg ik mijn dochtertje, Rosalie. Ja. Yeah. Die kreeg ik heulend, uh, jankend als een klein kind, wat het ook nog is. Vijf jaar. Yeah. Kreeg ik uh, bij mij op schoot en die zegt uh, papa papa. Uh, Nero is uh, Nero is dood. Oh, hey. En uh, Nero was uh, de cavia. Ja. Yeah. De sneeuwkavia. Ja. Yeah. Yeah. Sneeuw cavia. Ja. Yeah. Tenminste, dat, zo had zij het begrepen. Ja. Ik had er recentjes gegeven, want ze zeurde me al. Ja, aan de kop gek van uh, papa wil een cavia, papa wil een cavia. Ik snap nou vooruit. Uh, alleen, zij heeft een licht verstandelijke beperking. Rosalie dan. Ja. De cavia was volgens mij geestelijk in orde. En uh, Dus ze is naar uw winkel gegaan, de jumper. Hè? Ja, klopt. Ja. En die heeft een uh, zogenaamde sneeuwcavia gekocht. Nu denk ik dat er iets is volgegaan in de communicatie. Ja. Want uh, ik heb even gegoogeld. En volgens mij, een sneeuwcavia bestaat niet, hè? Nou, ik heb het nog nooit van gehoord. Nee, het zal een sneeuwwitte kavia geweest zijn, denk ik. Dat er in de winkel gezegd is. Heeft zij een baby'tje meegenomen? Nee, het was een witte kavia en hij was niet al te groot. We hebben uh, één kooitje, zeg maar, en er zit een moeder in met drie uh, jonkies. Ja, ik heb het, nou, het Het probleem is, ik heb deze niet gezien, hè? Want het was oh, de eerste oh. dag al uh, oh, okay. fotobool. Well. Het probleem is het volgende. Zij dacht dat ze er dus mee in de sneeuw kon gaan spelen. <laughs> eh, ja, wow, u lacht erom. Nee, ja. Maar uh, dus Rosalie heeft er mee in de sneeuw gespeeld. En even in de baldadigheid, ja, toch licht, lichtelijk, verstandelijk beperkt. Ja. Heeft ze het beestje in de sneeuwbal gerold. En tegen de kerk eraan geflikkerd. Hm, dat is net niet te bedoelen, En denk ik. dat heeft Nero, uh, nou, laten we zeggen, niet uh, lachend overleefd. Nee. Dus nu vroeg ik mij af: is daar verkeerd gegaan in de communicatie richting Rosalie bij de jumper in de winkel? Ja, dat is een hele goede vraag, meneer. Ik ben natuurlijk niet bij dat gesprek geweest. Want het zijn natuurlijk uh, dan uh, kwaliteitstechnische, uh, niet hele stevige KVA's die ik verkoopt. Uh, nee. Maar nee. Uh, ik denk ook niet dat, we, dat heel veel KVA's dat zullen overleven, maar dat even dagen later. Nou ja, maar één keer met een sneeuwballetje tegen de kerkdeur. Het is geen massief, massief nee. eikoud of zo. Nee. En ja, dat kind is ontroostbaar, hè? Ja, maar ja, kan ze anders even terugkomen naar de winkel. Ja, moet ze dan de kavia meenemen in de ban? Nou, dat gaat ja Want ze heeft de restjes, heeft ze, heeft ze wel dus zo snugger is ze wel, want ze heeft het wel vaak aan een hand gehad. Een keer, ze heeft een keer met een Bosmamot gevoetbald, bijvoorbeeld. Ja, oh ja. Ja, dat ging ook fout. Ja. Uh, maar ze heeft de restjes bij elkaar gewaggeld en in zo'n speelballetje gedaan waar die in zou moeten lopen. Oh ja. Ja. ja. ja. En dus die zou ze kunnen, mee, want er zit een garantie op die kringen. Ja, we geven natuurlijk garantie aan ja, KVA's. Maar al, alleen op de motorische onderdelen, dus uh, de, de harde uh, leven nietjes. Nee, we, we geven gewoon altijd... Wij willen gewoon dat we gezonde KVA's aan kinderen verkopen. Tuurlijk. Ja. Dus, dus maar heeft... Uh, uw dochter terug uh, met de ik, bom, als u gelijk uh, tijd heeft. En nee, geen bom, geen KVA. Ik geloof het uh, direct. Ja, nee, het is natuurlijk wel een plausibel verhaal. Ja, dan uh, zal ik Rosalie langsturen. Ja, heel graag. U kunt herkennen aan een roze belletje. Ja. In het linker oog is afgeplakt met zo'n leuilhoogpleister. Oké. Okay. Ja. En uh, mocht ze dan toch, ik zal haar vertellen dat ze niet de kaviaar mee moet nemen, maar ja, mocht ze dat toch doen, niet schrikken. Nee, goed. Het uh, zit niet meer helemaal in elkaar. Ik zal het team erop voorbereiden hier. En, en wilt u dan een iets steviger uh, exemplaar meegeven, uh, want ze wil nog wel eens ook in het poppenhuis... Uh... ermee spelen. Ja, heeft ja. ze ook een keer gedaan, dan heeft ze door het poppenhuis toiletje geprobeerd te spoelen. Ach, oh ja. Zo'n ja. Russische dwerghamster, weet nou, ik wel. Nou, zit daar niet zoveel water in waarschijnlijk, maar goed. Nou, ja, dat heb ik speciaal voor haar laten maken, dat oh, is ha, een okay. pijnlijk geval mevrouw. ja. Mm. Goed, ik, uh, ik zeg ik stuur er zo langs. Dat is goed. Ze dus wachtelt uh, ook nogal. Ik dat ik kunt u er ook aan herkennen. Prima. Ja. Ja, oké. Okay. Dag. Slam FM.